11 uur. Dit is Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Zometeen in de Gids.fm. Journalisten die spioneren zouden zich moeten melden. En waarom zou je het groene boekje met hoofdletters moeten schrijven? Na het NOS Journaal met Jan van der Putten. Bondskanselier Merkel keert vandaag vervroegd terug uit Rusland. Ze zou vanavond samen met president Poetin in Sint-Petersburg een tentoonstelling openen, maar de afspraak is afgezegd. Op de tentoonstelling in het Hermitage Museum is kunst te zien die door het Rode Leger na de Tweede Wereldoorlog werd meegenomen naar Rusland. Duitsland heeft met een beroep op het internationaal recht steeds aangedrongen op teruggave van de kunst. Rusland weigert dat. Onze Duitse persbureau DPA gaat Merkel eerder naar huis omdat de Duitsers en de Russen het niet eens zijn geworden over de inhoud van de openingstoespraken. Het VU Medisch Centrum in Amsterdam moet 30.000 euro betalen voor medewerking aan het tv-programma 24 uur tussen leven en dood. TV-bedrijf iWorks betaalt een schikking van 20.000 euro, zegt het openbaar ministerie. Het ziekenhuis heeft zich volgens het OM opzettelijk schuldig gemaakt aan het schenden van het medisch beroepsgeheim. Patiënten werden op de afdeling spoedeisende hulp gefilmd zonder dat hen dat voldoende was uitgelegd. Vanwege de ophef die ontstond zond RTL maar één aflevering van de reality-serie uit. Het aantal jongeren dat met een alcoholvergiftiging naar het ziekenhuis moet is voor het eerst in jaren gedaald. Vorig jaar waren het er 710, een jaar eerder waren het er 762.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 Er staat een file op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... tussen Knopend Buren en Knopend Azelo van 2 kilometer... door een ongeluk, de weg is weer vrij. Daardoor op de A35 Enschede richting Almelo... tussen Knopend Buren en Knopend Azelo ook 3 kilometer. Op de A9 Alkma richting Amstelveen... tussen Afrit Haarlem-Zuid en Knopend Raasdorp 2 kilometer file. A50 Apeldoorn richting Os, 4 kilometer bij Renkum... door olie op het wegdek op de rijstrook om precies te zijn... De N223 Naaldwijk-Delft is in beide richtingen afgesloten... tussen Westerlee en Het Woud... want vanochtend is daar een vrachtwagen in de sloot gereden. Verkeer vanuit Naaldwijk richting Delft kan omrijden via U47. En nog een melding van het spoor... want er is een gaslek in het tunnel onder Rotterdam, de treintunnel... en de brandweer heeft het treinverkeer tussen Rotterdam-Zuid... en Rotterdam Centraal stilgelegd. De vertraging is meer dan een uur.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 Radio 1. Vara Radio 1. De Gitz.fm met Willemijn Veenhoven. Een hele goede morgen. Voor je het weet is het er weer tijd voor het nieuwe groene boekje. En dan natuurlijk met een hoofdletter G en een hoofdletter B. Want dat zijn de regels. Zo moet het gespeld worden. De Taalunie werkt eens in de tien jaar de spellingsregels bij voor het Nederlands. In de nieuwe versie worden ook trouwens Surinaamse en Caribische woorden toegevoegd. Zometeen meteen een gesprek over nut en noodzaak van het correct spellen. En dan de Royal Ascot, natuurlijk het paardenevenement van de wereld. Deze week uh, trekt de crème de la crème van het Verenigd Koninkrijk erop uit... om die paardenraces te bekijken, om te gokken... maar natuurlijk vooral ook om gezien en te zien en gezien te worden. Die kaartjes die zijn uh, peperduur en de toegang wordt geweigerd... als je je niet houdt aan de dresscode. Hoe paardengek kan je zijn, dat zo. En auto's, zijn het nou echt alleen maar mannendingen... of hebben vrouwen ook iets met auto's? Ja, dus. En omgekeerd, hebben auto's ook iets met een vrouw? Wij maken geen onderscheid. Surf naar gids.fm. Maar eerst, de oorlogsverslaggever Arnold Karskens... die is op oorlogspad. En de tegenstander is, is notabene zijn eigen beroepsgroep. Er zijn namelijk journalisten die voor de inlichtingendiensten werken... en daar wil Karskens desnoods met zware middelen een eind aan maken. Hij zegt dat in de digitale krant De Nieuwe Pers. Arnold Karskens, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat er uh, journalisten zijn die zich voor het karretje van de inlichtingendien, in, inlichtingendiensten laten spannen... dat bleek eerder al wel hè, uit die uitzending van Argos. Um, ja. Wat doen die journalisten dan, weet je dat? Nou ja, precies weet ik het niet. Maar ja, ik neem aan dat ze gewoon informatie geven van uh, namen en, en adressen... En, uh, en andere verbanden die interessant zijn voor de inlichtingendiensten. Dus uh, met name bij mensen, groeperingen die een beetje in het halfduister uh, opereren... En waar de ligt die is natuurlijk gewoon wel interesse in heeft. Ja, maar is dat op het niveau van... nou, daar op die plek in Afghanistan ligt een bom, dat soort dingen? Nou, nee, dat, dat, dat zal waarschijnlijk wel verder gaan, van uh, als je dan een belangrijke mensen van de, van de Taliban of van de oppositie wil spreken, ook in, of in, eventueel in Nederland, maar kan ook in Afghanistan, ja. willekeurig elk ander land zijn. Ja, nou zijn ze toch wel geïnteresseerd van, ja, wat is hun telefoonnummer, zullen ze eraf kunnen luisteren en dergelijke. Snap, ja, ja. En wat zijn e-mailadres, kunnen we dat ook eventjes checken, want dat gaat vaak in codes en dergelijke. Dus, uh, Zo praktisch zou het kunnen zijn, denkt u? Ja, ja. ja. U noemt ze spionisten, dat is mooi gevonden. Um, SP-Kamerlid Ronald van Raak die bevestigt he, dat het gebeurt... en die baseert dat ook op eigen bronnen. Kent u eigenlijk ook zelf journalisten die voor de geheime dienst werken? Ja, nou ik ik, ik, ik kom natuurlijk wel wat mensen tegen. En ik heb bij bepaalde gewoon al hele sterke vermoedens, maar ik heb ook gevallen van een, een journalist die uh, toen voor de, voor de MIVD is gaan werken en zich nog steeds uitgeeft als journalist in Afghanistan, snap je? En die werkt gewoon vast voor de MIVD? Nou, die werkt ja, ja die werkt gewoon ja. vast voor de MIVD. En, dat, en, kijk, en dat, dat is nou het gevaarlijke. Dat ja, op een gegeven moment, door de, door de, door de vraagstelling van dat soort mensen, dat is gewoon een andere vraagstelling dan journalisten, vallen ze natuurlijk op. Dus je. je je wekt een enorme wantrouw bij de mensen die je eigenlijk als journalist zou moeten, ja. moeten spreken. Om een, voor, de, voor de consument, de nieuwsconsument, gewoon een duidelijk beeld te schetsen. Ja, ja, je kan er natuurlijk ook de andere kant uh, op redeneren. Vandaag las ik in de Volkskrant journalist Bas Paternotte. Die zegt zoiets als, ja, veel journalisten die geven informatie door. En dat heeft ook een vorm te maken met een vorm van vaderlandslievendheid. En hij zegt, dan, ja, de AIVD die waakt over onze veiligheid. En als er dan zo'n verzoek... ...naar je toe komt als journalist, dan, dan sla je dat niet bij voorbaat af, dan, dan, dan neem je dat in overweging. Ja, nee, dat is natuurlijk heel nobel van hem. Maar kijk is dat de taak niet van een journalist. De taak van een journalist is om alles kritisch te bekijken, ook het werk van een inlichtingendienst. En als je daar natuurlijk bij op schoot zit, dan kun je dat gewoon al niet meer doen. En een inlichtingendienst is ook veel meer gebaat bij een goede journalistieke analyse van een bepaalde situatie... Ja? Die dus in vrijheid kunnen opereren. zonder dat ze op een gegeven moment. met een nek worden aangekeken door bepaalde lieden. omdat ze verdacht worden. Ja. Dan dat ze op een gegeven moment. steeds. Ja, eigenlijk toch een beetje horen wat ze willen horen. Dus je moet, die machten moet je heel duidelijk scheiden. Dat is het beste voor de democratie. Ja, want het beste je kan straks de journalist gewoon niet meer vertrouwen. Daar komt het op neer. Nou ja, kijk, het probleem. de, de, de, de Nederlandse journalist heeft al een enorm uh, probleem. met. Uh, ja, laten zeggen, het vertrouwen van, uh, van, van, van, de, van de consument. Dat heb je gezien bij die hele dat geschiedenis in Afghanistan. Hè? Toen moesten de journalisten ook zich aanpassen aan, aan, ja. aan, aan, aan, aan, aan de militairen. Nou ja, we zijn nu 25 doden verder. Hè? En, en, en je ziet dat in Oerskamp nog steeds aan, uh, ja. de Taliban aan de poorten van uh, Tarin Kaur Je hebt het gezien met het wielrennen. Tientallen jaren vertelde de Nederlandse journalisten niks over dopinggebruik, komt nu allemaal naar buiten. Dus ja, nou ja we moeten, Oordom, moeten voorkomen, voorkomen ja. voor, voor, voor alles en iedereen dat het nog verder afzakt. De, u zegt, de, de journalist wordt al een beetje met de nek aangekeken, dan moet die nog verder afzakken. Nou wil, uh, Roland van Raak, die zegt, ik wil een verbod op het gebruik van journalisten door geheime diensten. Ja. Maar u gaat zelfs nog een stapje verder, u zegt, nou ja, desnoods... Uh, uh, ja. Nagel ik ze aan de schandpaal. Ja. Ik wil ze publiek vernederen als ze zich niet op ja. tijd bij mij melden. Ja, wat is daar zo raar? kijk eens, als een, een, een, een Nederlandse arts in Duitsland opereert terwijl je dat niet mag, dan word je ook met name toenaam genoemd. Ja, maar hè? dat is illegaal. Dat is niet tegen de vind Dat, je ook, ja, dat is niet. Dit als dit je legaal tekeer gaat als, als journalist als je werkt voor een inlichtingendienst, dat is, dat, dan moet je gewoon voor de, voor de MIVD gaan werken. Dan moet je daar solliciteren. En daar heb ik ook helemaal geen probleem mee. Ik heb ook niks tegen een inlichtingendienst. Maar ik, ik heb wel iets tegen een inlichtingendienst inlichtingendienst, die maar van journalisten. En ik heb iets tegen journalisten die, die inlichtingendiensten van informatie voorzien. En dat mag best, mag best, dus als je een stuk schrijft, dan mag de MIVD en de IVD mag het best lezen. Dat is een openbare bron, geen probleem. Maar als je specifiek op onderzoek uitgaat ja. voor een inlichtingendienst, ga je een rode, een blauwe streep over. Ik begrijp het. Um, maar dan zegt u, ik ga ze aan een schandpaal nagelen. Ik ja. ga ze onthullen, opschrijven ja. wie ze zijn. Dat is best wel grof. Nee, dat is helemaal niet. Dat wil ik zeggen. Als een politicus wat fout doet, wordt hij ook met name toenaam genoemd. Nou, waarom dan een journalist niet? Omdat dat toevallig onze eigen beroepsgroep is? Nee, helemaal niet. Nee, Kijk eens, je moet ook niet vergeten. Ze brengen mij ook in varen. Zo op een gegeven moment, stel je voor, nou, ik noem maar wat, in, in, in Syrië. Allemaal onze journalisten. Doorkwekken van, uh, nou, over, over wat voor groepering dan ook. En die groepering komt erachter. En ik kom er natuurlijk mee met mijn verkoop een week later. Ja, dan, dan, dan gaat hij er wel af, snap je? Dus het is ook voor mijn eigen u veiligheid en bedoelt... de veiligheid van al mijn collega's ja, ja. dat het gewoon duidelijk wordt. Ik probeer ze ook goed bang te maken. Ze hebben tot het eind van het jaar hebben ze de kans om zich te melden. Dan zal ik ze de, de vernedering besparen. Ja. Maar in de tussentijd zal ik natuurlijk wel rondvragen, rondkijken. En dat is inderdaad situaties situatie zich hebben voorgedaan waarbij Nederlandse journalisten, gewoon collega's, bewust of onbewust, in gevaar hebben gebracht door hun informatiebestrekking aan inrichtingsdiensten. Ja, nou, natuurlijk is dat beter ook. Is het niet zo dat als ik me bekend maak bij u van ja, oké, okay, oké, okay, ik werk samen met de IVD, dan, ja, dan lekt dat er ook uit? Ik bedoel, wat, wat is het voor nut als ik me bij u meld? Kan het ook... Nou ja, kijk eens, dan, dan, dan zal ik in ieder geval het uh, niet uh, Groot publiek maken en ah. dan zal ik eisen van jou. En dat ja. moet ik nu ook beloven aan je luisteraars dat je dat nooit meer zal doen. Doe je dat? <laughs> ik doe helemaal ik doe niks. Nee, ik, uh, mijn naam okay. krijg je niet nee, op dit dan lijstje. We komen elkaar allemaal tegen, ja? Goed, oorlogsjournalist Arnold Karskens, die uh, gaat jullie luisteraars, nou, in ieder geval de journalisten die met de IVD samenwerken, publiekelijk aan de schandpaal nagelen. Succes met deze tocht. Dank je wel. Dank je wel. .fm. Ze woont ruim een jaar in Istanbul... en werkt als freelancejournalist voor onder andere Metro en het AD. Daarnaast blogt ze via turkije.blog.nl over Turkije. En ze bericht onder andere over de felle anti-regeringsdemonstraties... van de afgelopen weken. Via een Skype-verbinding praat ze met Simone Weijmans over haar leven online. De webwereld van... Tosca de Jong. En ik blog een aantal uur per dag... Ik blog over uh, eigenlijk van alles en nog wat. Als het maar over Turkije gaat. Dat kunnen ja, leuke beetjes zijn. Tips voor uh, hè, vakanties. Voor mensen natuurlijk. Van waar is het leuk? Waar moet je naartoe? Nou, ik woon zelf in Istanbul. Dus daar is ook heel veel over te schrijven. Maar op dit moment schrijf ik natuurlijk vooral over de demonstraties. Hè, wat er hier op dit moment aan de hand is in, in Turkije. Politiegeweld. Demonstranten, uh, politiek. En waar ging je laatste verhaal over? Mijn laatste verhaal ging over de Standing Man. Dat is een uh, Turkse man. Die is uh, op dit moment heel erg uh, bekend op uh, social media. Hij zegt: Trending topic hier. Deze man heeft uh, een heel bijzondere manier van uh, ja, protest laten zien. Hij heeft uh, acht uur lang op het taxiplein stilgestaan. Gewoon helemaal stil zonder iets te zeggen. En op een gegeven moment volgt nou ja, nog een aantal honderd mensen die volgden hem. Die begonnen achter hem te staan. En nu zie je dat door heel Turkije overal mensen ja, stil beginnen te staan. Dat is heel bijzonder. Dus ik kom foto's tegen op Facebook en Twitter van stilstaande mensen overal door het hele land. Want spelen sociale media een hele grote rol in het aanjagen van die demonstraties? Ja, zeker weten, zeker weten. Je ziet echt uh, oproepjes uh, voorbij komen op Twitter en Facebook... van uh, laten we zo en zo laten, daar en daar gaan uh, demonstreren. Dus ja, Facebook en Twitter, die spelen inderdaad zeker een grote rol. Zeker. En wie volg jij op Twitter uh, over Turkije, over de actualiteit daar? Ja, mijn collega's natuurlijk, Nederlandse journalisten. Bijvoorbeeld uh, Bram Vermeulen, die uh, werkt voor de NWS... Mark Guillet, die werkt voor het AD. Erdal Balci, die werkt voor Trouw. Maar ook veel uh, vrienden van mij die hier wonen. Ik ken veel Turken, uh, ook Nederlandse Turken. En Nederlanders die hier wonen en werken. En uh, ja, die posten heel erg veel. Heel erg veel over de demonstraties. En ook wat ze meegemaakt hebben. Dan lees ik bijvoorbeeld een, uh, ja, een tweet van: Ik ben net op taxi-plein geweest. En ik uh, zat in een traangraswolk. Of mensen die gewond zijn geraakt. Dus ik kom via vrienden heel veel, uh, ja, kom in heel veel nieuws. Je hebt nu een aantal blogposts geschreven over de ervaringen van demonstranten op het taxineplein, onder andere. Beschrijf je ook over de andere kant, bijvoorbeeld de politiemensen die hun werk moeten doen? Doe ik ook inderdaad. Ik heb uh, een aantal dagen terug ook op mijn blog uh, een verhaal gemaakt over het uh, gewelddadige politiegeweld. Maar ook wel hoe, uh, ja, in wat voor uh, moeilijke situatie de, de politie ook zit. En uh, ja, je ziet ook wel dat, dat de politie ook heel erg moe is en, en ook niet meer goed weet waar ze nou eigenlijk mee bezig zijn. Er zijn ook een aantal politiemensen die zelf moeten hebben gepleegd omdat ze gewoon niet meer tegen deze vervelende situatie kunnen. Dus daar heb ik ook over geschreven, ja. En je noemde net de Standing Man als sociale media hit. Zijn er nog andere filmpjes, bijvoorbeeld op YouTube, die indruk op jou hebben gemaakt? Ja, zeker. Ik heb veel uh, filmpjes voorbij zien komen van uh, ja, het geweld tegen demonstranten. Niet alleen tegen demonstranten, ook tegen bijvoorbeeld kinderen, uh, jonge meisjes, jonge jongens, ouderen. Uh, ik kwam bijvoorbeeld een filmpje tegen van een man in een uh, rolstoel. Die, was, uh, die stond op het uh, taxiplein en die, uh, ja, die wou ook meedemonstreren. En toen werd er een uh, waterkanon op hem uh, ingezet. Nou, dat is natuurlijk afschuwelijk om te zien. Dus uh, ja, je ziet vooral... Ja, Vreemde en bizarre filmpjes kom je tegen. Journaliste Tosca de Jong van Turkije.blog.nl En alle besproken links en filmpjes staan natuurlijk op de site degids.fm Ah, morgen. Goffert Park, Nijmegen. Man, man, man, wat was ik daar graag naartoe gegaan. Maar nee, te laat. Dat zal wel meerdere. Bruce Springsteen, Hungry Heart. 1980. Bruce Springsteen, morgen dus in het Goffertpark in Nijmegen. Hang we Maar eenmaal geëquipeerd met een peniskoker, komma. Dan verlang ik te peden naar ruziende Oerang Oetangs. Opzichtig negeren zij die wet van consensieus bestuur, die door het Taoïsme wordt gepostuleerd. Dubbele punt. Regeer de staat zoals je een klein visje bakt. Haakje openen, behoedzaam Haakje sluiten. En, Punt. Da Punt. en daarom heb ik dus serieus een t-shirt thuis met I love, love Philip Freericks. <laughs> Ja, dat is waar. Een bloemlezing uit een aantal jaren groot diktee der Nederlandse taal. En uh, voor wie niet direct weet hoe al die woorden goed te spellen... is er nog altijd het groene boekje. In 2015 dan verschijnt er een nieuwe versie. Dat maakte de taalunie onlangs bekend. En nieuw is bijvoorbeeld dat ook Surinaamse en Caribische woorden worden toegevoegd. Aangeschoven Rick Schuts, goedemorgen. Goedemorgen. Projectleider Spelling bij de taalunie... en nou betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe groene boekje. U bent een invloedrijk man. Kan ik zeggen? Nee, ik niet hoor. Ik ben een ambtelijke ondersteuner van uh, heel belangrijke spellingdeskundigen. Ja, precies. Maar op, op de manier waarop ik schrijf en praat, daar, daar bent u bij betrokken, kan ik zeggen. Nou ja, goed. Uh, er gaan een hoop van die woordjes door mijn handen. En uiteindelijk ja. komt er een selectie in dat boekje. En uh, daar ben ik ook bij betrokken. Ja. Tikkeltje flauw, maar ik doe het toch. Hoe, hoe, hoe spelt u Doe het zelfzaak? Ik zoek het altijd even op als een woord een oh. beetje lastig is. En ik weet het niet uit mijn hoofd. En het doet er toe. Dan zoek ik het even op. Meestal doet het er niet toe en dan doe ik maar wat. En dan zou ik in dit geval schrijven. streepje schrijven. Behalve streepje, tussen streepje. zelf en zaak. Dat uh, zei Perfect. Daar. Doe streepje, het streepje, zelfzaak. Lange termijn planning? Helemaal aan elkaar. Het rapport van Tra? Met, uh, van Tra met de hoofdletter en het rapport los. Uh, rapport streepje van, Spatie hoofdletter Tra. Uh, een tien. -la. Ja. <laughs> daar. Perfect. Nee. Um, waarom een, een nieuw groen boekje? Want um, dat, dat is aan bepaalde regels verbonden. Hè? Nou ja, er is uh, in 1954 een groen boekje verschenen. En toen, 40 jaar lang, is dat ongewijzigd herdrukt. En dat werd steeds vervelender gevonden. Omdat je zelfs een, een woord als computer in 1994 nog niet kon opzoeken... hoe oh, de nee. officiële spelling daarvan was. Dus het werd tijd voor een nieuwe. Ja. En toen is er door die ministers die erover gaan... Besloten, we gaan niet nog een keer decennia lang dat ding ongewijzigd laten. We stellen vast dat elke tien jaar moet dat geactualiseerd worden. Ja, dus dat is volgend jaar weer aan de hand? Of 2015 is dat Ja, dus. 2005 is de laatste verschenen, ja. dus het, het ja. klokje is weer rond met 2015. Bij de verschijning van het vorige boekje, dat weet u ongetwijfeld nog... kwam er een storm van kritiek. Verwacht u weer zoiets? Nou verwachtte niet en dat deed de Taalunie in, in 1995 ook niet. Het uh, was echt een verrassing dat toen mensen ineens heel boos werden... over iets wat tien jaar daarvoor was uh, ingevoerd. Ja, Stiekem was dat die pannenkoek en ja, uh, paddunstoel. Ja, ertussen en in, in de pannenkoek. Ja. Daar werden heel veel mensen heel erg opgewonden van. Maar het duurde tien jaar voordat die bom barstte. Dus ja. pas in 2005 werden daar... Uh, een hele heuse protestbeweging voor opgericht. Ja, u zegt het op een, op een manier, ik denk, ik zie aan uw ogen van ja, yeah, protest. Nou ja, laat ik allemaal. zeggen, ik heb die opwinding niet gedeeld. Nee, dat begrijp die. ik. Ik zat toen nog niet bij de Taalunie, dus ik had nog niks te verdedigen. Maar ik werkte bij Dalen. In 1995 was er een akkefietje tussen de woordenboekenmakers en de Taalunie. En dat ja. was heel netjes opgelost achter de schermen in 2005, dacht ik. ja. He he, dat, hebben we, dat hebben we gehad. En in één keer. Een... En toen waren er toch een heleboel andere mensen ja. vreselijk verontwaardigd. Uh, uh, u, u zegt, ik begrijp het niet, we gaan echt niet de hele discussie opnieuw doen. Maar, maar eventjes, waarom is het ook alweer zo gekomen? Waarom is pad Dunstoel geworden? Nou, het was een, er was een regel, die was makkelijk te onthouden, maar lastig toe te passen. Dat, die kwam erop neer, dat je altijd eerst bij een woord moest nagaan... hoe het opgebouwd was en wat het betekende. Mm. En als er dan per se een meervoud nodig was, dan moest je die N schrijven. Dus van een hondenhok, als het voor één hond was, mocht het zonder. En als het voor meer honden was, moest het met. Ja. En dat werd een onhandige regel gevonden. Ja. En die is vervangen door een andere regel. En die kwam erop neer. Je schrijft dat woord zoals je het ook schrijft als je het los hebt. Dus als je een koekenpan hebt, dan je hebt een koek en je hebt koeken... Sommige mensen spreken het uit als koeken, maar je schrijft toch die N, ja. doe dat ook in samenstelling. Nou, dat was de nieuwe regel. Ja. Wie, wie, wie beslist er uiteindelijk over? Is dat de minister? Nou ja, die neemt uiteindelijk, die, die bekrachtigt een, een advies en het advies komt van een, van een commissie, commissie van deskundigen. Ja, ja, er is niet één iemand verantwoordelijk daarvoor. Nee. Er komt dus een nieuw groenboekje. Komen er ook weer nieuwe spellingsregels waarvan ik nu al nee. denk... Oh jeetje. nee, Nee. Nee, we hebben deze keer bedacht... we gaan zeggen dat we niks veranderen, net als de vorige keer. En, en deze we... keer veranderen we ook niks. Echt helemaal niks. Vorige keer kwamen er toch nog wat kleine aanpassingen. Die hele kleine, heel uitzonderlijke woordjes, gerepareerde foutjes... Het woord ideeënloos werd van zijn tussen-en-ondaan... net als alle andere woorden op loos. Mm. Maar dat werd een symbool voor hoe, hoe onnozel en, en uh, kortzichtig de taal okay. niet was. Dus zelfs dat soort kleinigheden zullen we nu Geen, geen verandering dus in de ja. spelling, maar wel nieuwe woorden. Caribische woorden? Ja, nieuwe komt... woorden zijn niet altijd nieuw. Hè? Nieuwe woorden die nog niet in het groene boekje staan, die zijn soms al jarenlang in gebruik. Dushi komt erin? Ja, dat Gaat is waarschijnlijk. Je? We hebben nog geen, geen lijsten gemaakt, maar dushi is een zo algemeen bekend Caribisch woord. Dat, het is wel heel waarschijnlijk dat die erin komt, ja. ja Ligt een tipje van de sluier op. Welk woord komt er zeker in? Um, wellness, met twee L'en en twee S'en. Wellness? Ja. Vast ah. en zeker, ja. Daar is geen goed Hollands woord voor? Ja, misschien wel. Maar in ieder geval is wellness intussen ook een goed Nederlands Inge woord. Ja. Dubbel L, dubbel Maar een, een belangrijk verschil tussen nu en 2015 zal zijn dat de woordenlijst vooral heel veel groter wordt. Hij hoeft niet meer per se in een boekje te passen. Nu hebben we twee versies, eentje gedrukt en eentje online. Mm -hmm. Maar die zijn precies hetzelfde. En in 2015 zal die online versie veel en veel uitgebreider zijn dan de huidige. Maar het boekje zal toch compact en handzaam blijven. Dus dat zal een selectie ja. zijn van Ik zat te, Ik zat een beetje te kijken op, uh, op de site, in dit geval, um, van het boekje. woordenlijst Nederlandse taal. Ja, je, kan, je kan van alles opzoeken, maar dan denk ik, wie maakt daar nou nog gebruik van? Van het boekje of nou van, ja, van de, de lijst? Van de lijst, van het opzoeken um... van woorden. Je, je googelt er gewoon wat, klaar ben je. Ja, veel mensen komen al googlend in die lijst terecht. Ja. Zeker als het wat minder gebruikelijke woorden betreft. Is het nog relevant, is eigenlijk mijn vraag. Ja, hm. bijzonder. Althans, we hebben vorig jaar 7 miljoen unieke bezoekers geteld. En ik kan die cijfers niet allemaal goed onthouden. En ze veranderen ook steeds, maar ze worden vooral steeds hoger. Sinds dat ding online is, is er ongeveer een toename van 10-15% per jaar. Zowel van het aantal bezochten... Uh, pagina's ja. als van het aantal bezoekers. En kunt u dan ook zien welke woorden heel vaak worden opgezocht? Ja, gelukkig maar, want dat is ook een heel belangrijk uh, hulpmiddel bij de keuze van de woorden die straks weer in het nieuwe... Papierenboekje komen. Ja, want er komen natuurlijk niet allemaal erin. Maar ja, en we er kunnen uit. dus ook zien welke woorden gezocht worden en gevonden. <laughs> en we kunnen ook zien welke woorden gezocht worden en nog niet gevonden. Zoals dus het dat is een belangrijke ziet. bron van uh, aanvulling. Ja, ik heb er een paar opgeschreven, want ik kan de dingen niet meer zo goed onthouden. Tijdlijn, fijnstof, Ledlamp, master, commitment, event, outsourcen, biopsie, ZZP. Tegenwoordig ook zorg zwaartepakket. Privéleven, discalculie, van alles en nog wat. Dat zijn allemaal woorden die heel vaak worden opgezocht. Heel vaak worden opgezocht, ja. Tijdlijnen, wat kun je daar nou verkeerd op spelen? Dat is een normaal spellen? woord. Ja. ja, waarom mensen het opzoeken, weet ik niet. Om te weten of het naar elkaar moet misschien. In het Engels schrijf je timeline met een spatie. Ja, um, dus het is nog zeker volstrekt relevant. Als we ja, kijken naar het aantal kliks. Bijvoorbeeld. Het is relevant als naslagwerk. En het is ook relevant als referentiebestand voor makers van spellingcontroleprogramma's, ja. makers van woordenboeken en, en dergelijke. Wat, wat ik me nog afvroeg, wie bepaalt er nou of een woord uh, wel of niet relevant is en in die lijst komt? Ik bedoel, moet ik me voorstellen dat iemand elke dag de krant doorneemt en kijkt welke woorden daarin staan? Nou, zo ging het vroeger. Uh, tegenwoordig ja. hebben we uh, de beschikking over computers en over hele grote verzamelingen teksten. Hele jaargangen van kranten zijn uh, digitaal beschikbaar. Uh -huh. En daar kun je met software dus uh, heel betrekkelijk gemakkelijk lijstjes van woorden uitdistilleren en die ook in de volgorde van ...frequentie van voorkomen zetten. En dat is een mm. geweldig hulpmiddel. Dan ben je nog niet klaar. Dan moet je nog de spelfouten en de eigen namen en, ...en de buitenlandse woorden ertussenuit filteren. Maar het is wel een stuk gemakkelijker... ...dan het uh, 40 jaar geleden was. Nog even eentje, behalve wellness. Wat komt er nog meer in? Uh, nou, uit het Caribisch gebied of uit Suriname. Het woord gasbom bijvoorbeeld. Dat is niet echt een heel lastig woord. Maar daar doodnormaal voor wat wij een gasfles noemen. Ik vraag het wel. kijk gasbom. even naar Jan van der Putten, de nieuwslezer. Gebruik jij het wel eens, gasbom? Gasbom niet, maar ik nee. heb het wel. Eind jaren tachtig hoorde ik dat in Suriname ook wel gewoon ja. zeggen. Ja. Ook op zo, het is daar het normale ja. woord. Dus er zijn heel veel woorden die beschouwen we dan nu als nieuwe woorden in de woordenlijst. Maar dat zijn helemaal geen nieuwe woorden. Dat zijn alleen woorden die of nog niet beschreven waren... omdat ze van hieruit gezien ver weg in het Nederlands gebruikt werden. Ofwel ja. die in die tussentijd gangbaar zijn geworden. We houden het bij Gasbom. Dank u wel, Rick Schuts, projectleider Spelling bij de TaalUnie. En nou uh, betrokken dus bij de ontwikkeling van het nieuwe groene boekje. Dit is Radio 1. E. Half twaalf, hier is Jan van den Putten met het NOS Journaal. Voor het eerst in jaren neemt het aantal coma-zuipers af. Vorig jaar belanden 710 jongeren met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis. In een jaar eerder waren het er 762. Artsen noemen het aantal coma nog steeds schrikbarend hoog. Het Centrum en tv-bedrijf iWorks betalen bij elkaar 50.000 euro schikking aan justitie vanwege het realityprogramma 24 uur tussen leven en dood. Het ziekenhuis heeft zich bij de opname uh, zich opzettelijk schuldig gemaakt aan het schenden van het medisch beroepsgeheim, zegt justitie. De patiënten werden gefilmd terwijl ze dat niet altijd wisten. Bondskanselier Merkel keert vandaag vroeg terug uit Rusland. Ze zou vanavond samen met president Poetin in Sint-Petersburg een tentoonstelling openen, maar die afspraak is afgezegd. Op de tentoonstelling is kunst te zien, die na de Tweede Wereldoorlog werd meegenomen naar Rusland. Merkel en Poetin zouden het niet eens zijn over de openingstoespraken. En consumenten hebben in april opnieuw minder uitgegeven. De consumptie daalde met 1,9 ten opzichte van een jaar geleden, zegt het CBS. De consumptie daalt nu al bijna twee jaar, onafgebroken. En dat zijn de hoofdpunten. Voor de verkeersinformatie gaan we naar Erwin De Hart van de ANWB. File op de A9 Alkmaar richting Amstelveen tussen knopend Raasdorp en knopend Badhoeverdorp staat 3 kilometer. Olie op het wegdek zorgt voor file op de A50 Apeldoorn richting Os tussen knopend Waterberg en Renkum. 4 kilometer file, de rechterrijstrook rijstrook is dicht. En dan de N223 Naaldwijk-Delft, die is nog steeds in beide richtingen afgesloten tussen Westerlee en Het Woud. Komt door een, een geschaarde vrachtwagen. Verkeer vanuit Naaldwijk richting Delft volgt de omleiding U-47. Dit is de degids.fm met Willemijn Veenhoven. Zometeen zien en gezien worden tijdens het grootste paardenevenement ter wereld. Nu Mamford Sons. Het is van het gelijknamige album Babel. En de single komt uit afgelopen mei. the time has numbered my days. not go along with But I ride home laughing, look at me now, to the walls of my town, they come crumbling down. And my ears hear the call of my unborn sons, and I know that choice is color all I've done. But I'll explain it all to the watchman's son, I ain't never... My voice, and I'll believe in grace and choice. And I know perhaps my heart is fast, but I'll be born without a mask. Woo. Like the city that nursed in my greed and my pride, I stretched my arms into the sky. Babel, Babel, look at me now They're the walls of my town they come My nose up to the glass around your heart. I should have known I was weaker from the start. You'll build your walls now. We'll play my bloody part to tear, tear them down. Well, I'm gonna tear, tear there. Ik vind het dus wel leuk. Je wordt er wakker van. Wat jij, Francisco van Jolen? Ik heb ze al drie keer live gezien. Oh. Inmiddels. Wat wel een beetje raar is met dit soort bandjes. Want dit is toch Man for the Sounds? zeker. Je, ja. Ik ben nog niet helemaal wakker. Ja. Nee, dus de, dat is, die zie je dan in een klein zaaltje. En die staan dan al twee maanden later in uh, Heineken Musical, weet je. En jij was erbij, in dat kleine zaaltje. Nou ja, ik heb meer per ongeluk. <laughs> omdat je dat, die, normaal die, dat kan je dan zeggen, want ik was er heel vroeg bij. Maar dat, ja. dat, dat was het was dat dan dat je dan vier jaar van tevoren of moest zijn of vijf jaar. En nu is dat dan een paar weken. Maar je was er wel bij. Ja, en, en nu is heb je het drie keer gezien en nu denk je, nu, heb ik het wel, nu snap ik het wel uh, uh, nou, je herkent uh, ze nogal snel, laat ik het ja, ja, nee, dat, ik snap wat je bedoelt. Ja, het, het lijkt iets wat op elkaar. Maar het was, ik vond hem weer mooi. M ja, het was altijd vrolijk, vrolijk wat je vond. Babel. Francisca Van Jolen, onze internetman, aangeschoven. Want ja, wat schrokken we met z'n allen toen bekend werd... dat de Amerikaanse inlichtingendienst, NEC, alles en iedereen afluistert. Wij vroegen ons af. Privacy, is die nog terug te winnen? Uh, nou... Eigenlijk toch niet. Geloof ik geloof tenminste, ja, misschien wel. Oh, okay. Er worden pogingen ondernomen en dat is wel interessant. Maar er is nu. Heeft uh, The Guardian. die het is degene die die PRISM-affaire heeft onthuld. Waaruit duidelijk werd dat de Amerikaanse inlichtingendiensten toch wel erg ver gaan met het afluisteren. en uh, volgen van mensen. Mm -hmm. Die heeft gezegd, nou, want de reactie van de Amerikaanse regering was tot nu toe altijd van ja, maar er zijn regels voor. En als je daar naar kijkt, daar moet een rechter over beslissen en zo. Nou, zij hebben nu die, de hand weten te leggen op die regels. Want die regels zijn ook geheim. Dat is ook alweer. Hè, we hebben, wees maar rustig, er zijn regels voor. Maak niet druk. Wat zijn de regels mag niet weten. Nou, okay. ja. Zij, <laughs> Zij hebben nu de hand erop gelegd En daaruit blijkt dat er inderdaad... zijn die regels door. Maar het interessante eraan is dat eh, ze mogen geen Amerikaanse staatsburgers afluisteren. Het is vooral bedoeld voor de mensen in de rest van de wereld. Amerikanen hebben wel rechten. Jij en ik niet. Daar komt het ongeveer op neer. Ja, um, al zijn daar natuurlijk weer uitzonderingen op, neem ik er, aan. Ja, alleen nu blijkt dat daar op die uitzonderingen zo groot zijn... dat je eigenlijk toch alles kan doen wat je wil. Bijvoorbeeld, um, ze mogen Amerikaanse staatsburgers afluisteren. Maar als ze niet weten of de Amerikaanse staatsburgers zijn... Dan mag dat wel. En de informatie die ze zo vergaderen, vergaren... die mogen ze dan ook bewaren. Ook als het nou blijkt dat ze per ongeluk... een Amerikaanse staatsburger hebben afgeluisterd... nou dan mag dat niet. Maar als dat nou belangrijke informatie was... dan mag het weer wel. Dus, Kortom, ja. ze komen er altijd mee weg. Uh, dat lijkt me wel, ja. Ja, Daar ja, lijkt ja, het toch ja, wel ja, erg ja. op. Ja. En ze zijn niet de enige. Want je ziet nu dat dat zich als een olievlek kan uitbreiden. Want ja, ieder land wil nu zo'n prism natuurlijk. Iedereen wil nu als burgers afluisteren. Want als de Amerikanen dat kunnen he, leider van de wereld... waarom zouden wij de rest dat niet doen? Dus in India zijn ze ook alvast begonnen, met, in april begonnen, met, daar waren we al eerder mee bezig, om een, een systeem uit te leggen dat ze iedereen kunnen afluisteren, al hun gesprekken. En eigenlijk, daar, gaan ze, daar komt er niet eens meer een rechter aan te pas. En ze hebben ook het aantal diensten wat uitgebreid. Dit is eigenlijk, in de Verenigde Staten is het alleen de inlichtingdienst voor buitenlandse activiteiten. Mm -hmm. In India is het ook de Belastingdienst. Ah. En uh, nou ja, als je het, als je altijd, het doet, hè, doen we het Mensen zeggen altijd van ja, als je, ik heb niks te verbergen. Nou, ik zou wel interessant vinden hoe de discussie wordt als je gezegd van nou, de Nederlandse Belastingdienst gaat dat dan voortaan ook doen. Dan zou misschien dan toch de discussie wat veranderen. Ja, dan hebben we het over India, maar dichter bij huis gebeurt er ook wel het een en ander. Ja, nou, uh, we hebben gelukkig Europa. Je weet het, het machtige Europa, wat altijd eentrachtig optreedt tegen de rest van de wereld. Dus die heeft nu gezegd, wij gaan wel optreden. En die hebben Google in uh, het vizier genomen. Daar zijn ze al een paar maanden mee geleden mee gebonden, waar gaat het om. Google heeft een heleboel diensten samengevoegd. Mm -hmm. uh, YouTube uh, is ook van Google. En, dat, en al de gegevens daarover hebben ze ook samengevat. Dus als jij iets van, uh, op YouTube opzoekt... dan wordt dat bijgehouden op dezelfde plek... waar ze al je zoekopdrachten bewaren. Nou, dat betekent eigenlijk... ik zeg altijd wel... Google weet meer van jou dan bijna ieder Zeker, ander. Zeker, ja. ja. Omdat dan Google durft je dingen te vragen... die je aan niemand anders durft te vragen. Ja. Nou, dat hebben ze allemaal bij elkaar. Uh, op zich is dat nog niet zo erg. Dat ze dat, eh, mag dat nog wel. Alleen, A, moet je vertellen dat ze dat doen. En eh, ze moeten je ook vertellen wat ze met die gegevens doen. Nou, dat dat vooral. Het ja. Ja. En dat willen ze dus niet. En nu heeft Frankrijk, die dreigt met echt een snoeiharde boete, boete van 300.000 euro. Die, je begrijpt, dat is voor Google die het <lacht> afgelopen kwartaal 14 miljard dollar heeft opgezet. Ja. Een ernstige uh, ja. bedreiging. Er zijn ook andere landen, Nederland doet ook mee. Zijn er zijn nu een paar landen die gezamenlijk optrekken. Dus misschien... Komt er wel wat uit, maar ja. en, en dan is er nog nieuws over Firefox. Want die, die, die gaan juist de, de, de privacybescherming opvoeren, Ja, die gaan de, dat je de, wij hebben altijd het gedoe hier op de, pu, bij de publieke omroep... zijn we heel vrolijk geworden van, uh, dat iedereen die ons bezocht... Uh, altijd moet zeggen, ik wil geen cookies. Wel, ja of nee. In heel ja. Nederland is dat geweest. Ja. Um, daar zijn we een beetje vanaf. Nou, Firefox heeft het nu eigenlijk ingevoerd. Uh, gaat het invoeren over maanden dat je dat in je browser regelt. Hè? Dat, je zegt, dat je zegt van nou, wij gaan geen cookies toestaan die eigenlijk niks in jouw browser te zoeken hebben. Dat is niet, de, de, als je de NOS-site bezoekt, dat, dan mag de NOS daar wel cookies neerzetten. Maar niet een of ander advertentiebedrijf wat daar voor de rest niks mee te maken nee. heeft. Nou, dat gaan ze tegenhouden. Benieuwd of dat gaat werken. En um, er is nog één ander dingetje, ja. zeg maar in het gewone leven. Uh, gezichtsherkenning. Dat is, wordt door Google zelf de privacy-nachtmerrie genoemd. Hè. Ze zegt, als dat ingevoerd gaat worden... Dan hebben we toch echt een heel probleem. Maar gezichtsherkenning door wie of wat? Nou, bewakingscamera's, ja, okay, foto's, ja. alles wat overal te vinden is. Ja. Hey, je, er wordt een foto van jou op internet gezet en meteen weet meteen, iedereen dat jij er bent. Dan dus, is het helemaal klaar met de of privacy. Of jij bent ergens, ja, dan is, ja. Dus Google had gezegd van wij doen dat niet, want wij vinden dat het de ernstige privacy inbreuk. Nou, je begrijpt, er zijn natuurlijk tal van anderen die dat wel gewoon doen. Dus uh, er is nu een Japans um, laboratorium, die heeft een bril ontwikkeld die je op kunt zetten als je dat niet wil hebben. Want ja, je zou kunnen zeggen... je kan de Die verstoort op... de gezichtsherkenning. Ja. Ik zie hem nu op de webcam, maar het is een vrij belachelijk ding. Daar, ja. moet, je, daar moet je dan dus mee gaan lopen, ja, permanent. Het is een soort, je bent een soort kermisattractie. <lacht> nou moet ik wel zeggen, want het is een bril met ledjes. Hè, dus ja. die straalt licht uit, waardoor die camera die jou registreert dat niet... Alleen dat is wel infrarood licht. Dus wij zien hier de lampjes, maar normaal zou je dat niet zien. Maar je loopt wel een beetje met zo'n Knight Rider bril op. <lacht> en het enige wat je dus weet is als iemand zo'n bril draagt... Uh, die heeft wat te verbergen. Ja, precies. Goed zo voor de privacy. Francisco, dankjewel. De wel. The finish. Trade Storm is coming through with a challenge. Animal Kingdom is well beaten off. Plenty in of with chances of furlong to go. Elusive Kate and Gregorian stablemates. Al Jammer here, the blue colours between them. Declaration of War coming very strongly in the closing stages. Declaration of War has taken it up and wins the Queen out. Al Jammer here in second. Gregorian third. Elusive Kate and Trade Storm are close thing for fourth and fifth. Elusive Kate, de finish van de Royal Ascot van vorig jaar. De Engelse sport- en society-liefhebbers kijken deze dagen allemaal naar de Royal Escort. Een, een prestigieuze paardenrace. Nou, een, de prestigieuze paardenrace. Aan de lijn, Martin de Waal, goeiemorgen. Goedemorgen. Paardensportverslaggever en commentator op de Haagse renbaan Duindicht. Ja, dit is toch wel uh, de paardenrace, het evenement ter wereld, toch? Ja, absoluut. Er is, uh, het is met niets anders te vergelijken. Het is een uh, ideale mix van top paardensport, met society, met mode. Uh, iedereen die daar komt wil zien en gezien worden. Ja. En laten we niet vergeten, ja, het, het zijn eigenlijk de paarden waar het om gaat, maar het talrijke publiek dat uh, deze week naar de renbaan in Esket komt, uh, ja, de helft daarvan heeft eigenlijk helemaal geen verstand van paarden. Nee, en het is, het is dus niet alleen voor de upper class. Nee, absoluut niet. Want dat is het mooie met de, uh, de draf- en rensport. Er is eigenlijk geen uh, democratischere sport dan uh, paardenraces, Want het is eigenlijk voor iedereen. Uh, dat moet je dan natuurlijk wel in het juiste perspectief zien. Want uh, de upper ten heeft de paarden. En de gewone ja. man, om het zo maar te zeggen, komt graag naar de renbaan om een gokje te wagen. Ja, precies. Maar dan nog, kijk, de, de upper class, ik bedoel, Kate en William, die hoeven geen kaartje te kopen, neem ik aan. Die zitten daar gewoon. Net, net zoals heel wat andere royals. Maar als ik daar nou nog naartoe wil... Nou ja, laten we zeggen, volgend jaar kan dat. Nou, Kate en William die, uh, die komen er natuurlijk zo gratis in... want dat ja. zijn de kleinkinderen van de eigenaresse van de baan van Ascot... want dat is van Her Majesty the Queen... Ja. Uh, ja, als, als, als, als jij of ik daar naartoe wil, dan wordt het een heel ander verhaal. Dan moeten we een sollicitatie naar de koningin of haar vertegenwoordiger sturen. En dan kom je op een wachtlijst te staan. En uh, op het moment dat je aan de beurt bent, moeten er een aantal mensen... die al jaren uh, lid zijn van de Royal Ascot, Royal Enclosure, uh, moeten jou aanbevelen. En dan mag je opnieuw solliciteren. En dan mag je voor een uh, fors bedrag van uh, enkele honderden ponden... Uh, mag je een dagkaartje kopen. Enkele honderden, honderden ponden. En dan ben je dus al door twee sollicitatierondes. Geweest. Waar, waar, kan, juist, waar ja. kan ik op afvallen dan? Ja, uh, er, kunnen, er kunnen mensen zijn die, die, die wat belangrijker zijn dan jij of ik. Dus dan, uh, ja, ja. dan zijn wij niet aan de beurt. Dan staan ja. we nog langer op de wachtlijst. Dus het is voor iedereen <coughs> tussen enorme aanhalingstekens. Ja, nou ja. zijn er natuurlijk uh, wel tribunes ook. En dat is dan zo'n 400 meter van de finish waar je gewoon met een dagkaartje... Uh, onder het motto vol het vol binnen kunt komen voor de deur gaan staan. Maar uh, ja, dan zie je natuurlijk de helft van het gebeuren niet. En je proeft ook de, de echte Royal Escitcher niet helemaal. Ja, en hoeveel mensen komen daar nou op af? Duizenden? Ja, um, ik denk dat op de drukste dag, dat was dan gisteren de Gold Cup Day, oftewel Ladies Day, dat er nog 60.000 man rondloopt daar. 66.000 man. En dan gaat het echt niet alleen maar om gezien, uh, gezien en gezien worden... maar ook om de races. Ja, absoluut. Het zijn uh, allemaal groepraces. En dat wil zeggen dus eigenlijk ja, het neusje van de zalm. De kampioenschapskoers internationaal. Want paarden worden ingevlogen ook vanuit uh, Amerika... vanuit Australië. Hun kampioenen die gaan de Deegers kruisen met de Europese kampioenen. En het is ja, eigenlijk ongekend. En als je daar een uh, gokje waagt en je wint... dan ben je binnen. Nou ja, dat ligt er maar aan. En als je op de favoriet speelt en de favoriet wint, dan heb je een bescheiden winst. En speel je een, een outsider, een paard dat eigenlijk niet zoveel kans heeft ja. in theorie... Uh, en die wint, ja, dan kon je wel eens met een hele ja. uh, potgeld geld naar huis gaan. Maar het, het, het echte geld wordt verdiend uh, daarna, hè, met dat fokken van de paarden. Ja, een, een paard dat, uh, dat uh, op Royal Ascot wint, de goede koers op Royal Ascot wint... is iets een zijn fokkerijwaarde met, met, met, met miljoenen, soms met, met tientallen miljoenen ponden stijgen. Ben je er wel eens geweest? Ik ben zelfs regelmatig op Esket geweest, maar nog nooit op deze meeting. Maar en... dat gaat zeker nog wel eens gebeuren. Ja, En stel je gaat er naartoe, wat trek je dan aan? Want je hebt hele strenge regels. Ja, uh, voor de heren is het heel makkelijk. Uh, als je daar binnen wil komen, uh, ook op de perstribune, dan zul je een, uh, een jaket aan moeten met een hoge hoed. En als ik met je meega? Uh, dan moet je een jurk aan. Het mag ja. niet te korte jurk zijn. Ja. Uh, hm. Geen jurk zonder bandjes. En je moet een hoed op. Geen jurk zonder bandjes, niet stepless. Nee, nee, nee, dat is absoluut not on op Royal Ascot. Nou, laat maar. <laughs> Succes uh, en uh, ik hoop dat je ooit nog eens uh, daar terechtkomt. Het is in ieder geval nog eventjes bezig, de Royal Ascot. Dankjewel, Martin Dankjewel. de Waal. Ja hoor, dag. Zondag zei mijn vader, nou kind, wat wil je? Wil je Creed in Clearwater Revival? Wil je de Beatles of opera? Dan werd het meestal de Beatles. Maar dit is toch wel een te gek nummer. Down on the corner. De auto's zijn niet vrouwvriendelijk genoeg. En daar moet snel verandering in komen. Tenminste, dat zegt Nissan topman Andy Palmer. Aangeschoven is autospecialist Wim Oudewernink. Wim, goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, die Nissan man zegt te, uh, auto's zijn dus uh, te vrouwonvriendelijk. Wat is er mis? Nou, wat er eigenlijk mis is, uh, heel reëel heeft hij ook gelijk dat een aantal aspecten van een auto is onpraktisch voor vrouwen. Uh, hij heeft het over, uh, over deurklinken die zo krap zijn dat je altijd een kras erop maakt, omdat de vrouwen wel eens aan ring om heeft. Uh, ze, hebben oh, ja. eens, ze hebben wel eens last van, van uh, rugklachten, ja. omdat de stoelen te veel op forse posturen zijn ontworpen van mannen. Uh, de bevestiging en de ruimte voor kinderzitjes is niet altijd even praktisch. Oh, en dat is een vrouwenprobleem? En dat is uh, kennelijk dus een vrouwenprobleem <lacht> volgens hem. Het okay. is op zich wel positief dat hij eraan denkt en dat hij aandacht eraan schenkt. moet er ook bij zeggen, het is een beetje uh, de wens is de vader van de gedachten in zijn betoog, want uh, Nissan is net met een nieuwe versie van de Micra uitgekomen. En dat is eigenlijk typisch een auto. Voor vrouwen zegt men. Is het is toch zo'n heel klein wagentje toch? Uh, vrij klein, ja. ja. En, en dat is wel zo dat men, men, men vindt een, een kleine auto... Uh, een kleine eenvoudige auto wordt... Gauw geassocieerd met een vrouwenauto. Ik ben geen echte vrouw, denk ik, als ik dit zo hoor. Maar een klein uh, wagentje hoort bij een vrouw. Is er wel eens geprobeerd om een, om een, een echte vrouwenauto te maken? Met allemaal features speciaal voor vrouwen? Uh, ja, dat heeft, uh, dat heeft Volvo een paar jaar geleden geprobeerd. En die hadden een team van vijf vrouwen uh, zeg maar de vrije hand gegeven. Ontwerp nu eens een auto die typisch voor vrouwen is. Ja. Er kwam een heel mooi ontwerp uit. Maar het is eigenlijk een uh, stille dood gestorven... want er zaten niet zoveel vrouwelijke, positief vrouwelijke uh, en praktische aspecten aan. Maar zag je er heel anders uit dan een, een, een andere volgorde? Absoluut niet. Nee. niet? Nee. Dat okay. was een beetje teleurstellend. Ik was er eigenlijk ook wel benieuwd naar. Maar wat was er dan anders? Uh, kleine dingetjes in het interieur... wat praktische dingen, eh, opbergvakjes... die ze wat anders hadden gepositioneerd... zodat ze er makkelijker mee overweg konden. Maar het was nou niet de auto waarvan je zegt... dit is de vrouwenauto, daar wil ik zelf als man niet in rijden. Er nee. was geen duidelijk onderscheid. Het enige wat ik me nu even kan voorstellen... wat wel handig zou zijn, is als je hakken aan hebt... en dat heb ik nogal vaak, en je staat in de file. Ik had het gisteren nog... Dan krijg je een ontzettend lamme voet. omdat je Eigenlijk moet je hak iets dieper in de vloer kunnen zakken. Ja, en als ze daar nou een kuiltje maken of zo... Dat ja, Dat, dat is inderdaad wat. wat Andy Palmer van Nissan dus gezegd heeft. Dat, dat, dat daar ook aandacht aan moet worden besteed. Ja. Uh, daar kan je twee dingen van zeggen. Ten eerste, rijden met hoge hakken is niet altijd even veilig. Want uh, je hebt zelf het probleem ervaren. Maar of dat wordt opgelost door een, een, een extra ruimte voor die hak is nog de vraag. Bovendien, het is altijd wat, wat, wat wankel natuurlijk. Je kan beter met platte schoenen rijden. Ja. Aan de andere kant, als je echt die ruimte creëert voor die voor die, hakken, voor die hoge hakken, dan zal, uh, dan zal de, de partner of een mannelijke partner zeggen, ik neem die auto niet meer mee, want ik zit er niet goed. Uiteraard. Maar is dat niet sowieso het probleem? Je moet volgens mij helemaal geen doelgroep auto's maken. Net zoals dat je een kinderprogramma niet alleen maar voor kinderen moet maken. Er gaat toch geen hond in rijden? Het is gewoon niet stoer. Dat is niet stoer. Uh, het is ook niet praktisch. Het is ook uh, kostenverhogend in de industrie. 50% van de autokopers en uh, automobilisten zijn vrouwen. Het varieert van land tot land natuurlijk. Uh -huh. Dus dan zou je twee soorten auto's moeten gaan ontwerpen. En uh, daar, is, uh, daar is de markt niet rijp voor. Er is geen, daar is geen geld voor beschikbaar. Het, is ook, uh, het zijn zulke subtiele uh, verschillen. Het maakt niet, nee. dan brengt niet zoveel voordelen. Want die Volvo-auto is er dus ook nooit gekomen? Die is vrouwen. er nooit gekomen. Die heeft op twee of drie auto tentoonstellingen gestaan. En uh, daar is een leuke pestcampagne omheen gebouwd. En die is in de geschiedenisboeken verdwenen. Pagina achteraan. Dus wat die uh, topman van Nissan nu zegt, die Annie Palmer, u vindt het maar onzin als ik het zo hoor. Uh, ik vind het wat, uh, wat erg gechargeerd. Uh, er kan wat meer aandacht aan besteed worden. Hij zegt ook wel dat er uh, bij de constructie van de auto's en de ontwerpfase veel meer vrouwen betrokken zouden moeten zijn. Want dat uh, is amper zo? Dat is amper zo. De, wat dat is, de beeldvorming dat het een echte mannenindustrie is, die, die, die klopt wel. Uh, gisteren nog iemand gesproken van de TU Delft waarop de vak uh, Faculteit, Industriële vormgeving, 50% mannen, 50% vrouwen. Maar dan de subfaculteit uh, autodesign, autoontwerp, daar is maar 15% vrouwen. 15%. 15%. En uh, dat zie je in de in de, in de, zeg maar, de constructie, in de, de ontwikkeling van de technologie, zie je dat ook. Je komt vrouwen tegen, ook in marketing, ook in, in, in sales. En, maar waar, en, uh, waarom is dat zo? Het is de beeldvorming um, dat het een mannenindustrie is. En daar zou best wel veranderd kunnen worden en verbeterd kunnen worden. Ja. Is, zijn er nou auto's die echt um, vooral het goed doen bij vrouwen? U uh, weet? Ja, opvallend goed doen. Uh, bijvoorbeeld uh, een, een typische... Van oorsprong mannelijke auto is zo'n uh, zo terreinauto, zo'n sportutility. Zo'n zo SUV. Zo'n SUV, ja. waarbij je hoog op de, ho op de wielen staat. Dat zou je toch zeggen, dat is een stoere mannenauto. Nou, vooral in Amerika zijn vrouwen er gek op. Uh, ze zitten hoog, ze hebben wat autonomere kijk op de weg... Uh, ze voelen zich veiliger en beschermd omdat een stoere auto is. En ook in Nederland kom je dat steeds vaker tegen. Dat vrouwen daar eigenlijk wel uh, aardig mee weglopen. Ik zie ze wel in Amsterdam-Zuid rondrijden, inderdaad. Nou ja, trouwens hier in Hilversum ook wel. Uh, maar doe mij maar gewoon een beetje een laag, stoer, sportief model. Dat is, uh, dat is dan de mini, de, de mini natuurlijk. Nee, de ik de mini. Uh, nee. En 320. En BMW 320. Ook dat is, dat is een, een duidelijke voorbeeld eigenlijk... dat een uh, echte vrouwenauto niet nodig is. Nee. Uh, mannen vinden het een mooie auto, fijne auto. En vrouwen ook. Ze voelen zich erin thuis. Stevige auto. Oftewel, een echte vrouwenauto voor en door vrouwen. Nee, laat maar zitten. Niet verstandig. Absoluut, laat maar zitten. Uh, want uh, we leven in een, een maatschappij waar mannen en vrouwen zo geïntegreerd zijn... Ja, dan zou die auto toch ook gewoon uh, voor iedereen beschikbaar en, en uh, ja. nuttig moeten zijn. En vrouwen moeten niet hun handtasje aan de... Nee, ja, hangen, nee, dat weet je goed herinneren. Dat is uh, wel een hele ouwe al uit de jaren 50 en 60. De show die je vroeger moest uittrekken om uh, te kunnen starten. En de vrouwen die dan het handtasje eraan hingen... die <laughs> gingen altijd naar de garage klagen. Dat de motor zo slecht liep en zo rommelig liep en zoveel verbruikte. En dan zei die monteur, mevrouw, u moet dat tasje achterin leggen. En de shock ingedrukt houden. Dat is het, uh, het oude vooroordeel. Uh, en, gebeurde dit ook echt? Dit, gebeurde, dit heel gebeurde, veel. Echt. Ja, gebeurde heel veel, ja. Ja, in de jaren 50 dus. <laughs> Wim Oude Wernink, dank. Ja. Het zit er weer bijna op voor vandaag. Het barbecuen zit er voor deze zomer sowieso op alweer. Dus u kunt lekker weer televisie gaan kijken. Bijvoorbeeld tien voor half negen RTL 7 vanavond. Once upon a time in the West. 85ste keer in de herhaling, met het gegroefde gelaat van Charles Bronson, de kille blauwe ogen van Henry Fonda en die dramatische blik in de ogen van Claudia Cardinale. Het is even een zitje, maar dan heb je ook wat. En dan om half negen de Radio 1 aan, zou ik zeggen. Dan begint het zeer beluisterbare programma BNN Today. Vanavond gepresenteerd door Erik Corton... met als onderwerpen onder meer de Samba-protesten in Brazilië... en het vertrouwen van Europa in Obama. Is dat er nog wel? Vraagt BNN Today zich af. Om tien uur dan mag u weer televisie kijken. Bijvoorbeeld kunt u dan halverwege invallen in de reportageserie... The Young Americans, het is um, de aflevering van vanavond... die om kwart voor tien al begint op Nederland 3. Het is een, is een mooie aflevering, gaat over omstreden therapieën... die van homo's hetero's moeten maken. Juist, um, ik heb er een stukje van gezien al. Het is uh, vrij indrukwekkend en voor ons Nederlanders moeilijk voor te stellen... maar het gebeurt toch echt daar. Er wordt onder meer een bezoek gebracht aan een homo-conversiekamp dus. Kwart voor tien op Nederland 3 in de reportageserie The Young Americans. Een aanrader. Dat was hem voor vandaag en dat was hem voor mij voorlopig. Uh, u kunt gewoon blij mee blijven luisteren hoor, BNN Today. Vanaf maandag ben ik er weer om half negen. Zometeen Jurgen van den Berg, veel plezier met hem met lunch. Surf naar de gids.fm. Deze week in brons met boeken het verhaal van een intens verlopen vriendschap tussen twee mannen. Dat is een van de grote vriendschapsliefdes die ik ooit heb meegemaakt. Het was alsof je verliefd wordt op elkaar, maar dan ja. zonder de seks. Stefan Sanders over zijn vriendschap met de vorig jaar overleden schrijver Anil Ramdas. Dat was wel heel toomloos en mateloos. Vanavond tussen 7 en 8 Wim Brands in gesprek met Stefan Sanders... over verloren idealen, gedrevenheid, strijd en de dood van Anil Ramdas. Radio 1, het nieuws van alle kanten.